12 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De brancheverenigingen van vastgoedbeleggers en vastgoedeigenaren roepen hun achterban op om de huren van winkeliers voor drie maanden op te schorten. Dat is de uitkomst van een akkoord met winkeliers. Als die kunnen aantonen dat ze minder omzetten als direct gevolg van de coronacrisis, hoeven ze minimaal de helft van de huur voorlopig niet te betalen. Het akkoord is niet bindend. Winkeliers moeten er nog steeds met hun verhuurders onderling uitzien te komen. De Britse premier Boris Johnson is aan de beterende hand. Hij loopt kleine stukjes en heeft met zorgpersoneel gesproken, zegt een woordvoerder van Downing Street. Hij heeft met zijn dokters gepraat en het hele medische team bedankt voor de zorg die hij heeft gekregen. Johnson mocht gisteren van de intensive care af en verblijft nu op een reguliere verpleegafdeling van het St. Thomas Hospital in Londen. De vlinderstichting tekent bezwaar aan tegen een proef met het bestrijdingsmiddel Vertimec Dat wordt ingezet tegen de eikenprocessierups. Volgens de stichting gaat door het gebruik van het bestrijdingsmiddel in een boom vol eikenprocessierupsen... ook al het andere leven in die boom dood, zoals nachtvlinders. Vorige maand is een proef gestart om 2500 bomen met het bestrijdingsmiddel in te spuiten. Volgens de vlinderstichting is het een nieuwe aanslag op de biodiversiteit in Nederland. De Annie M. G. prijs voor het beste Nederlandstalige theaterlied... gaat dit jaar naar Gewoon opnieuw, uitgevoerd door Alex Klaassen. Het lied komt uit de voorstelling Showponies 2. Jurian van Dongen schreef de tekst van het lied... en Peter van der Witte componeerde de muziek. Zij en Klaassen ontvangen een bronzen buste van Annie M. G. Schmied... en 3500 euro. Het weer? Vannacht koelt het af naar 3 tot 7 graden. Morgen en zondag zonnig en warm... Zondag in de middag stapelwolken en kans op een bui mogelijk met onweer. Maandag is het flink kouder met lokaal kans op een bui. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 I'm mm -hmm.